Goedenavond, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. De basisbeurs komt terug, maar niet alle studenten zijn blij met het bedrag. Vanaf studiejaar 2023-2024 krijg je weer studiefinanciering als je studeert. Het ziet ernaar uit dat je 255 euro krijgt als je op kamers woont en 91 als je bij je ouders woont. Het zorgt voor gemengde reacties onder studenten. Het is altijd mooi meegenomen, beter dan dat je alles zelf moet betalen. Je hebt de studieschild, de mensen die ernaar uitwonen zijn hebben een studieschild. Eten betalen, uitgaan betalen, nou, dat kan je echt niet met 255 doen hoor. Ook de Landelijke Studentenvakbond vindt het bedrag te laag. De basisbeurs die uh, nu is uitgelekt is eigenlijk lager dan toen die is afgeschaft in 2014... terwijl de prijzen alleen maar zijn gestegen. Studenten die nu fulltime studeren en een bijbaan hebben van 12 uur... komen 8 tot 900 euro tekort en dit soort bedragen helpen daar niet zoveel bij. De Tweede Kamer moet nog praten over de exacte bedragen. Op de A67 bij Lierop in Brabant is een vrachtwagen bovenop een lesauto gebotst. De rijinstructeur en leerling zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Na het ongeluk ontstond een file waarin nog twee ongelukken gebeurden. De weg in de richting van Venlo blijft tot half negen dicht vanavond. Door de komst van Mark Overmars haken sponsoren af bij de Belgische voetbalclub Antwerp. Vorige maand werd hij nog ontslagen bij Ajax, omdat hij onder andere dickpics naar vrouwelijke collega's zou hebben gestuurd. Maandag werd hij ineens gepresenteerd bij de Belgische club. Daar wisten de sponsoren van Antwerp niks van af. Twee sponsoren haakten af. En samen met zeven honden en vier katten uit haar asiel vluchtte de Oekraïnse Tonja uit Kiev. Op Facebook plaatste ze haar bericht en dat werd opgepikt in Nederland. De dieren kwamen terecht bij een opvang in Noord-Holland. Gisteren werd zij herenigd met haar viervoeters. Ik weet niet, ik ben gewoon blij dat ze hier zijn. En ze zijn oké, ze zijn gevaarlijk. De mensen hier hebben echt goed gevaarlijk voor onze puppy's. Dus het is een geweldige verhaal met onze dieren.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 Al een paar weken op het speellijstje staan hier bij Alternative FM. Eva Lima met Bulletproof. Welkom bij deze Alternative FM op 24 maart 2022. Straks vanaf 8 uur gaan we live met Jacob D. Edward verder. Want die gaat live een aantal nummers laten horen. Is eigenlijk zo'n beetje een jaarlijkse ritueel aan het worden. Want hij is wel eens vaker in maart van. En het jaar geweest het begon in 2020 en ja, toen was het 2021, toen hij nog een keer kwam. Dat ging allemaal redelijk oké, okay, want, want ja, toen hadden we nog net geen lockdown of wat dan ook. Nou ja, in 2020 was dat iets eerder geweest. En volgens mij was dat in februari, vlak voordat dat alles gewoon dichtgetimmerd werd.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 Till she falls down. Visit every club that's in town. Bring out everybody too much, she doesn't care. Again. So she is drunk in seconds and in love even faster. She is steering every evening to ending complete disaster. These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 Don't look back, for tomorrow brings another day. But is this something worth dying for? Oh, you're my evermore. You're my evermore. We spit into the flame and pass it on. The spark is gone. Under the Silver Lake was dat de voorhoorde is de Stone Souls met every more. Evermore moet ik eigenlijk zeggen. Christine red. Hier kom ik niet eens aan toe. De klits met de nieuwe single. Christine in gold. They put us down. We're down and out. That's what I'm told. I see you're mad. It makes me sad. It makes me smile and change.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 Ja, maar die, die Waterland popprijs... die wijkt een beetje af... als wat ik ken van de Rob Hakda woord. Want ik weet dat de cruise... die komt vrijdag 1 april. Dat wordt heel leuk. Want die, die gaan daar spelen. En die zeiden, ben je er ook bij? Ik zeg, nee. Ik heb toch besloten om naar ja, Polendam ja. te gaan. Dus, dus, dus, dus, dus, dus, dus, dus, dus het wordt alleen om vier uur... even razendsnel die interviews... in elkaar schroeven en wegwezen. Want ja, die dan is dan ben sneller, ik, dan zeker. De Rob Hakdaar uh, Award. Er, er zijn best wel veel popprijzen. Uh, ook de Popprijs van Amsterdam. Is niet klopt, bezig. klopt, klopt. Je hebt de, de Grap, dat is de grote prijs Amsterdam. Of tenminste, Popprijs Grap. Ja. Yeah. Dat uh, is het uh, einde, geloof ik. De P staat daarvoor. Uh, de Amsterdam Popprijs, die is ook weer opgestart. Uh, ja, en ik neem aan dat de Waterland Popprijs wel weer ergens het, uh, later dit jaar nog een keer uh, wordt uh, gehouden. Inderdaad. Ze uh, ja. zijn alweer uh, mensen aan het werven. Dus uh, ja. je kunt je alweer inschrijven. Ja. En ik, uh, ik raad het ten zeerste aan. Ja. Als je muzikant uh. bent, uh, welke vorm dan ook. In Waterland. Uh, er zit iets van een soort, uh, ook iets van een soort coaching? Wat, wat, wat, wat, hoe zit dat? Inderdaad. Je krijgt ja. ook een, uh, een coach voor dit uh, proces. Ik ja. heb uh, Tim Knol mogen... Uh,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 Ja, en als ze niet dan. in hun mond houden, dan uh, moet je bepaalde foefjes uithalen. Aha. En Tim Knol had daar nog een paar van uh, in zijn ja. mouw zitten. Ja, die heeft hij ons gedeeld. Ik, ik, ik, ik weet dat er nog ergens een een of andere uh, ding uh, in, in, rondgaat van het internet. Ik, ik, van een Amerikaanse. Ik ben weer even zijn naam uh, kwijt. En die zei op een gegeven moment, ja, ik uh, vind het leuk uh, dat je dat je staat te praten. Maar uh, waarom, uh, waarom sta je te praten? omdat je mijn muziek dan niet meer hoort. Hè? Daarom sta je te praten. Dat... Ja. Dus ik, uh, ja, ik ben even de naam van die man uh, kwijt. Maar ik weet uh, dat. Uh, dat is een groot een... fenomeen. Uh, ik had het tijdens de finale van de popreis ook nog dat, uh, dat er gewoon mensen zaten. De, de oude groepen horen. van de fans van een bepaalde groep die, <laughs> die ik niet zal uh, benoemen, <laughs> nee. die stonden keihard te kwartelen allemaal in oh. de rechterhoek van de zaal. Oh, ja. En ik kreeg ze maar niet stil. Totdat ja. Daphne het applaus natuurlijk ja, over ja. De, de zaal heen kwam. En ja. waar ik eigenlijk, dat was een deel van de, de winst ja. van, de, van de finale, was ja. degene die het hardste applaus kreeg, ah. de Meisje Decibels, ja. die, die kreeg dan de, de, de publieksprijs. Ja. En dan had je ook nog de juryprijs. En ik had ze beiden in de wacht gezien. Ah, kijk, ondanks het kwetteren. Het applaus was nog wel harder. Ja, ja. Um, er, zit ook een, er zat ook een deelnemer die ik uh, nog ben tegengekomen bij de uh, Night Editie van de Robak. Daar wordt Cuba. Cuba. Ja, ja die, die zat uh, ook daarin. Uh, of strijder. Uh, <lacht> ja, ja, die, die, hij kampt wat lekker door. Ja, maar goed, hij, uh, hij kwam uit Duitsland en kwam met rook in de gimpen en kwam weer binnenzetten. Dus, ja, dus dat was, was de uh, finale uit Oekraïne. jullie ook al. <lacht> die Zet man die, die is constant, uh, constant in de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 uh, aan het voorneren uh, was ze uh, voor uh, Passages. Het uh, album van Francis Albon Blake. En jij hebt dat rituele box. Uh, dat uh, rituele kiesje. Zeker weten. De ver, vermissing. De, de, de vrijwillige de, vermissing. De vrijwillige vermissing van Frans de Blaak. Uh, staat mij heel erg zwaar op het mm. hart. Uh, Frans uh, heb ik vaak gezien. Als ik uh, ging songwriten in de, in de heide. Ja. Dan kwam ik hem nog wel eens tegen mm. met zijn hoed. <coughs> en dan zei hij tegen mij... Uh,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 Sin. But he knows that I'm here for the same thing